Citydijkers met het NOS-journaal. De advocaat van een van de verdachten van de explosies in Den Haag... zegt dat hij via e-mail is bedreigd. Hij kreeg gisteravond een spembom... waardoor hij in een paar minuten tijd 10.000 nieuwe mails binnenkreeg. In een van die mails wordt gedreigd dat de hulp aan een van de verdachten... consequenties voor hem heeft. En ook wordt er gedreigd met acties van een hackersgroep. De advocaat heeft aangifte gedaan en het OM zegt de zaak serieus op te nemen. In Den Haag wordt momenteel ook stilgestaan bij de slachtoffers van de explosies in Den Haag. Vandaag precies een week geleden. In een kerk zijn nabestaanden bij elkaar. Burgemeester Van Zane is er ook bij. Bij de explosies kwamen zes mensen om het leven. In Jordanië zijn verschillende topdiplomaten bij elkaar om de situatie in Syrië te bespreken. Vorige week viel daar het regime van president Assad. Onder meer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en eu buitenlandchef Kallas zijn aanwezig. Blinken zegt dat er een tijd van mogelijkheden is in Syrië... al noemt hij de huidige situatie ook een uitdaging. Rusland en Iran, die bondgenoten waren van Assad... zijn niet uitgenodigd voor de gesprekken. Ook vanuit Syrië zelf is geen afgevaardigde. De Braziliaanse oud-minister van Defensie is opgepakt. De generaal is opgepakt in het onderzoek naar de vermeende staatsgreep... door oud-president Bolsonaro... De minister Netto was minister van Defensie onder Bolsonaro en zijn running mate bij de verloren verkiezingen in 2022. Na die verkiezingen probeerden aanhangers van Bolsonaro de macht over te nemen door onder meer het parlement te bestormen. Het weer bewolkt en zo nu en dan regen. Het is nu 4 tot 8 graden. Vanavond en vannacht kan er ook nog hier en daar een bui vallen. Morgen verandert er weinig aan. Het is dan opnieuw bewolkt met wat regen en 6 tot 10 graden.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 Baby, born of Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's nine to five ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. Uh, one, here comes the two to the three to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Who's stepping on the table? She don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone call me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar, I've been boozy since I live. I ain't changing for a chit. Tell my mom I ain't forget. Uh, woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this again. Tell your girl to bring a friend. Oh lord. One. Here comes the two to the three to the four. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my good lord. Someone pull me up a double shot of whiskey Stand no me and Jay Dale's got. Downtown near fifth Street. Everybody at the bargain. Everybody at the bargain. Everybody at the bargain. This way, here comes the two to the three to the four. When it's last call and it kick us out the door. It's getting of late, but the ladies want some more. Oh my. Good Lord Tell them to drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey They know me and J. Dale's got a history There's a party downtown near Fifth Street Everybody at the bar get tipsy. Cause I'ma me up a double shot of whiskey Shabuzzi hoor je met uh, de barzong. Nee, we zitten niet in de bar. We zitten in de radiostudio aan de Torweg 10A. En wil je meekijken in de gezellige de studio van ZFM? Kijk dan op uh, zfm-live.nl. zfm-live.nl. Dan kijk je live mee. En uh, luister je uiteraard ook uh, live mee uh, in het derde en laatste uur van uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we in dat programma allemaal doen? Nou ja, zo dadelijk om kwart over vier de PIT-reports. Daarvoor gaan we bellen met Beverwijk, nog wel. Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat uh, nog wel, dat hoor je zo dadelijk wel even. Zo rond kwart over vier gaan we bellen met uh, Rendel Lawson. Dan om half vijf gaan we bellen met de ijsmeester van de ijsbaan. Want uh, zo dadelijk om zes uur dan, uh, wordt uh, de ijsbaan geopend door burgemeester David Molenburg. En vanaf 7 uh, uur kunnen we allemaal vrij vrijgaan uh, schaatsen op de ijsbaan. We willen uiteraard van de ijsmeester weten. Uh, die is uh, al jaren ijsmeester. Volgens mij vanaf het begin al een Miesbeek. Of het ijs er goed bij ligt. En verder uh, uiteraard uh, ook nog uh, de lekkere kerstmuziek. We hebben er eentje uitgekozen uit uh, 1984. Hier is Band-Aids. Do they know it's Christmas? It's Christmas time. No need to be afraid At Christmas time We let in light And we vanish it ...wet uh, met deze plaat van de Band Aid heel veel geld opgehaald. Allemaal voor het uh, goede doel uiteraard. En uh, ja, dat gebeurt op uh, diverse gebieden ook weer rond en nabij uh, de kerstperiode. Uh, Zo begint uh, woensdag het uh, Glazen Huis weer. En dan gaat het over uh, Meta Kids en uh, zeker een belangrijk doel om aan te geven. Dus bij 3FM vanaf uh, woensdag het Glazen Huis. Wij doen het zonder Glazen Huis wel lekkere muziek... ...waaronder deze verzoekplaat Madonna. You think that I can live without your love? You see? You think I can go on another day? Speciaal voor Fred en Fred wetenschappen, want zo dadelijk is ze er niet met entertainment for you. Uh, snip en snip verkouden en een beetje grieperig. Dus uh, vandaar dat we het uh, even deden met uh, deze plaatspeciaal voor Fred's... you will see van uh, Madonna. CFM Race Radio Pit Report, Report. Even kijken nou echt ongelooflijk uh, Randall, Het is precies kwart over vier. Nou, dat is wel een hele goede timing. Wat een goede timing, jij. Het is zou al bijna als je tijdverneming bij de Formule 1 Het is echt op uh, 45 0, 0 ook, hè? Gewoon, ja, hè? Uh... Gewoon, nou ja, gewoon. Ja, maar door me nog goed uh, doorgebabbeld, ja, uh... om te we zeggen. Ja, toch? Nou, dat, dat kwam toevallig zo uit. Super. <laughs> helemaal goed hè? over uh, doorbabbelen gesproken. Wat hoor ik allemaal voor herrie bij jou? Nou, er zijn heel veel mensen, er zijn allemaal klanten van me. Die allemaal koffie zitten op te drinken. Dat is misschien allemaal niet op, dat zeg ik ook weer tegen ze. Nee. Jij had voor oudertjes zullen zorgen. Oh ja, ik had voor oudertjes ja. zullen zorgen die er nog niet binnen zijn gekomen. Dat kan ja. gebeuren natuurlijk, dus ik heb hier twee oude mannen. En dat zijn, ken je, ken je die twee mannetjes die bij de Muppets Show boven in het balkonnetje zitten? Ja, ja, ja, ja, zeker. Okay. die zijn het. oké. Okay. Nee, dan heb ik een beetje voorstelling vast. Dus, ja, ik heb ik een beetje voorstelling. <laughs> uh, ze begrijpen nu hoe je eruit ziet, Lex. Kom wel goed. Oh, geweldig. Nou ja, als het maar, als het maar gezellig is. En, uh... Nee, maar dit zijn al klanten. Die ken ik al 36 jaar of langer. Juistje. Dus uh, dat is natuurlijk al heel erg... Uh, die heb ik alles van meegemaakt. Dus dat is helemaal top, hè? Ja, maar houden jullie dan... Uh, na, na, januari, of, uh, na 2 januari... Houden jullie dan nog wel een beetje contact op een, een of andere manier? Of nee, is dat helemaal dat, weg dan? Dat, dat gaat denk ik... Helaas gaat dat verdwijnen. Dus ik ga... Maar uh, de twee geraniën voor die oudjes kopen. En dan kunnen ze erachter gaan zitten. Ja, ja. nou hebben ze wat te doen, toch? Nou, hij heeft altijd de keuze. Of uh, naar het voetbalveld voor zijn kleinzoon. Of naar mij. Hij zei, kiest toch wel voor jou. Oh ja, nou ja. Alleen maar positief. En uh, ja, ik zag alweer lege dozen bij jou. Dat betekent wel... Dat het ten eerste dat het een en ander verkocht is, maar ook dat je nog steeds uh, inkoopt. Ja, mijn spullen blijven ook gewoon binnenkomen. Je moet het nieuwe spul binnen laten komen, maar ze komen de klanten niet meer. En, uh, maar dat was, uh, dat was uh, gisteren een zending, die was wel heel erg goed. Want ik kwam vanmorgen aanrijden, stonden er stonden wel tien voor de deur. En ik denk, jongens, ik ga eerst koffie drinken. Als jullie gaan doen, zoek het lekker uit. Oh, dat is dus, uh, een, en wat staat maar, uh, daartussen dan, uh, Renault? Nou, voornamelijk uh, Formule 1, uh, 1 op 18, maar onder de auto uh, van uh, Max Verstappen... Van Vorig jaar, ...waar iedereen al meer bijna een jaar op zit te wachten. Uh, die zat erbij en dat waren een paar dozen vol. Uh, en uh, ik ben leeg, ze zijn er niet meer. Dus als mensen nog denken van ik ga die lekker... berendel halen, jammer. Hij zit er niet meer bij. Wauw, dat is dus snel, uh, dus het, uh, snel weg was dan. Vanmorgen gek, ja, dat was vanmorgen gek. Dus het was echt uh, stapelen hier. en uh, iedereen, De mensen wachten er natuurlijk al heel lang op. En dan komt hij eigenlijk uit, ja, en dan uh, heb ik ook niet de, de aantal die ik vroeger bestelde. Want ik denk, ja, ik moet er ook niet mee blijven zitten na 4 januari. Maar uh, dit was uh, eigenlijk op, uh, voor ik dus we waren om, uh, nou, zeg, tien uur open. En ik was om half en leeg, dus dat schat ook niet op, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja zeker, zeker. En uh, ja, mijn collega en uh, eigenlijk ook een beetje jouw collega's, Loosemald. Uh, Thomas, uh, die was ook nog bij jou in de zaak. Ja, die is ook geweest, dus die heeft ook nog een heel mooi model meegenomen. Ja, is deze uh, derde trots op. Ja, hij is die beren trots op. Ja, Thomas kwam ook even binnen en uh, ja, die hebben we ook één keer gezien, dus we moesten even kijken hij zei, je weet niet meer wie ik ben, hè? Ik zei, ik heb geen idee, ik zie het <lacht> over mensen, maar het maakt allemaal niet uit, maar Thomas heb ik toen één keer bij je uh, dit jaar op de Camperie, nee, wat historisch, nee, wat zaten zaterdag? Ja, historisch, historisch Camperie, hè? ja. Even heel vluchtig. Maar ja, die zat ook even te kijken. Zo, oeh, wat heb je een hoop autootjes. En toen keek ik zo van, nou, nou, ik denk dat het nog maar een tien staat om wat te worden. <laughs> dus, uh, ja, kan je nou, dus, nagaan wat echt er leeg. stond allemaal, hè? Dus, ja, het uh, gaat echt leeg. Nee, ik merk ja. het nu wel, maar er staat nog steeds heel veel, hoor. Dus uh, niemand die hier misgrijpt, dus zijn hier ook nog steeds mensen bezig. En dus, ik zie alweer stapels bij de kassa, uh, gezin neergezet worden. Dus het gaat eigenlijk elke dag nu gewoon, uh, gewoon heel hard door. Even voor de, dus voor, even voor de nieuwe luisteraars. Uh, jij bent van uh, Autopassion B. Beverwijk. Ja. En dat bestaat nog heel even, tot 2 januari? Ja, 4 januari. 4 januari. 4 januari wordt de laatste dag in Beverwijk en dan gaan we een groot feestje ook van maken met een hoop vaste klanten. En hoeveel en, jaar uh, heb je dat gedaan, uh, Renold? Dan heb ik uh, in de modelauto-business uh, ik 36 jaar gezeten en ik heb mijn eigen bedrijf 30 jaar. Wauw. Dus dat is een tijdje, hè? Zeker, zeker. Ik had, het nog, ik had het nog wel 10 jaar kunnen doen, maar ik ben er gewoon klaar mee. Ja, ja en uh, een mooie competitie die je bijhoudt, de ITCC. Ja, dat is mijn main business, nou gewoon het uh, organiseren van historische race events, hè, zoals die historische Camperie op Zandvoort. Dat, dat kennen natuurlijk een hoop mensen wel. Uh, dat organiseer ik dan niet hoor, maar ik, doe de, ik heb een race serie, uh, de Youngtimer Touring Card Challenge. En daar gaan we heel Europa mee door, uit, uh, met rijders uit, uh, uit eigenlijk de hele wereld. Want ze komen dit jaar zelfs uit Nieuw-Zeeland en Australië bij me rijden. Dus uh, uh, daar gaan we naar verschillende squeeze uh, door Europa volgend jaar. En daar zitten hele mooie banen bij hoor. Uh, gewoon uh, monster waar we heen gaan sparen. Zolder gaan we heen, we gaan. Uh, uh, Mayencourt gaan we heen, uh, Spa. Even kijken, is, uh, Assen zitten we. Helaas geen zandwortel, oh. geen evenement vinden met geluid. En ik heb wel toch serieus met deze jongens geluid nodig. Ja, dan nou, moest je uh, nog even wachten hè, tot na 2026. Uh, ja, het mailtje is er al uit. Oké, okay, dan is het goed. Ja. Dus we komen we zelf wel weer terug. Ja, precies. Ja, absoluut. Hé, hey, ja. we, we hebben van de week natuurlijk ook wel het een en ander weer meegemaakt op uh, Abu Dhabi. Daar werd uh, nog uh, een uh, training... Uh, Af, ja. Afgehandeld. Met een heleboel uh, onbekende namen. Een heleboel onbekende. Die, ja. die allemaal in de auto's. Ja, nou, dan moet ik wel zeggen, zo'n training zegt mij niet zo heel veel hoor. Want de KRC's houden in de Williams zelfs de tweede tijd. Maar de eerste 13 zaten binnen een seconde, geloof ik. Maar dit zijn natuurlijk echte, wat ik ook zeggen, het zijn extra trainingen. Er werden verschillende compound banden gedaan. Er worden verschillende nieuwe uh, componenten op de auto's natuurlijk gereden. Die vervolgens jaar al een beetje uitgetest worden. Dus tijden, moet ik eerst zeggen, zegt mij, maar, tijdens zo'n Zie je niks. wat me meer zegt. Wie rijdt zijn auto wel plat en wie rijdt zijn auto niet plat. En er is volgens mij niks gebeurd. Nee, nee zeker niet. Ja, toch? En uh, ja, Tsunoda was ook heel uh, tevreden over uh, Red Bull. Ja, maar hé, hey, dat zou ik ook zeggen als ik daar een plaatsje wil hebben. Zou ik zou niet zeggen, wat een grote auto is dit. <laughs> ja, dat, het, dat, is, dat is ook weer zo. Dus uh, ik, dan zou ik ook zeggen, nou, wat heb je een goede auto. En, uh, weet je, ik zou ook niet zeggen, van het is een slechte auto. Uh, nou ja, Tsunoda heeft eigenlijk mogen proeven uh, aan die Red Bull. En ik weet dan niet of hij er heel erg tevreden over was of niet. Hij heeft gezegd in de pers... Uh, tevreden, maar ik heb ook foto's in de pitbox gezien dat ik dacht van nou, ik wist niet dat iemand zo zagrijdig kon kijken, dus ik weet ook niet of hij heel erg happy was. Ja, maar hij heeft, hij heeft niet echt en... hele grote ogen natuurlijk, hè? Ja, dus, uh... ja, het is natuurlijk altijd al een beetje knijpen daar, maar het is wel dat ik zeg van ja, uh, ik, ik, weet, ik weet niet wat Joekie ervan vindt, ik weet ook niet of hij een plekje gaat krijgen, want ja, uh, het is natuurlijk wel, uh, PS die heeft wat is die? duizend, duizend flessen rum heeft hij, uh, of nee, tequila heeft hij gebracht natuurlijk uh, bij het hoofdcentrum van de uh, Red Bull uh, die hebben natuurlijk voor alle, de, voor alle medewerkers daar heeft hij een flescu achtergelaten. Ik, ja. weet dat, ik weet niet of dat de afscheidbolen was of dat hij gewoon deed. Ik mag blijven. Ik weet het niet. Nee, maar ik, ik, ja, ik zie nu uh, bij grote verdieners, zie ik op internet, van uh, ja, Max Verstappen, de absolute grootverdiener. Ja. Maar PRS, uh, Peres de grootverdiener op uh, op afkoopsom. Dus uh... Ja, ja, ik weet je er is, is maar één die je weet en dat is Peres en uh, de rest, uh, en, en de mensen van Red Bull, het management, of die mag blijven of niet. Uh, als hij mag blijven, ja, dan heeft hij wel heel veel centjes aan het meenemen, denk ik. Zeker. Uh, en uh, of het contract is zo waterdicht, die wat hij die natuurlijk aan het begin van het jaar al gesloten had. Hè? Dat contract is zo waterdicht, dat, dat er niemand daar omheen kon. Uh, ik weet het niet. Als, als ik... Dieper uit mijn autosport hart en dieper zelf eigen rijden, denk ik, ja joh, je hebt het zelf verprutst. Klaar, simpel. Of je nou. auto niet, wel of niet goed was, je hebt verprutst. Wat moeten ze nog met die jongen? Aan uh, de andere kant, ja, uh, we, weten, we weten de contact niet in het heel verhaal. Ja, maar uh, carol, carol Sains gaat nu uh, naar uh, Williams natuurlijk. De, ja. Mooie... Mooie tweede plek uh, tijdens uh, de, de training, die niet veel zegt. Of uh, nee, hoe noem je maar, dat? wel, wel. Even lekker boost, natuurlijk. Dat, dat bedoel ik. Hij stond gewoon ja. uh, direct achter Leclerc. Everig is je natuurlijk niet dat Carlos neemt, natuurlijk wel, Santander tanden mee. ...van vraag je naar Williams. Hè, dus hij heeft weer sponsors. Die heeft hij al binnen. Zijn geslaagd heeft hij al betaald. Zullen we het daar op ophouden? Mi minimaal. Dat, ik, uh, maar ik, zag ja, ja. ik zag bedragen daar uh, dat, uh, echt enorm. Enorm. Ja. Jongens, het gaat in de Formule 1, om bedragen helemaal nergens over. Ik heb eens gezegd ook als je dan, dan krijgen ze een boete van 10.000 dollar. Ik vind dat gewoon zulke reinste waanzin. Kijk, dat is even heel heerlijk. Max heeft ook net weer 125.000 dollar, geloof ik, aan een liefdadigheidsinstelling gegeven. En dan zegt iedereen van, jeetje, 125.000 dollar, geeft hij zomaar weg. Hé, ze dagloon. We hebben het over. Ja, misschien nog niet eens. Een dag in bed blijven liggen, het is klaar. Ja, toch? Dus we hebben hebben het over. Voor dat soort jongens zijn natuurlijk bedragen. Dat gaat niet zo heel erg veel om. Elke 10.000 dollar straf, gaat niet zo om. Maar ik vind het een beetje naar de fans toe. Vind ik het gewoon bezopen. Want voor een veel mensen. Die verdienen dat niet eens in een half jaar. Nee. 125 niet eens in een jaar. Dus dan heb ik wel eens af en toe dat ik denk van. Hey jongens, dat kan toch ook wel een beetje minder dat je ook nog een beetje niet die grootheidswaanzin laat zien wat Formule 1 uiteindelijk natuurlijk wel gewoon is. Daar komt in feite natuurlijk een beetje op neer. En uh, ga even back to basics, ga even back de wereld in. Want een gemiddelde fan, uh, die geeft heel veel geld uit per jaar aan de Formule 1. Ik heb hier nu uh, Simon uh, heb ik naast me zitten van Bankie. Nou, die geeft uh, duizenden euro's uit, uh, mag zijn vrouw niet weten, maar duizenden euro's uit uh, aan modelletjes per jaar bij mij uh, voor zijn collectie. Uh, dat is al voor die mensen gewoon een enorm veel geld. En dan gaat er eentje lopen gribbelen. Ja, je hebt over het lijntje gereden, je krijgt 10.000 euro boete. Ja, jongens kappen met die handel. Ja, ja waar gaat het over? Daar oh, ja. gaat het helemaal nergens over. Nee, ja. nee daar nou, heb ja, je gelijk ja. in, uh, Rendel En ja. Uh, ja, nou ja, Max Verstappen heeft natuurlijk uh, zijn taakstraf uh, voldaan. Nou, dat, daar zou hij wel heel erg zakkerijig voor zijn geweest. Hè? <laughs> Ongelooflijk, hè? Heb je gezien wat hij gedaan heeft? Ja, ja, ja. ja. Nou, en ze ja, waren ja. nog heel uh, blij met hem, hè? De, ja, de, ja de de ge geef, die, geef die jongen een bezem, laat hem de hoofdstad lekker schoonvegen. Moer, dan heb je een taakstraf. Ja. Dit vond hij nog leuk ook. Hij vond het hartstikke <laughs> leuk met die kids. Ja, ja weet je, met die lekker met kinderen bezig zijn. Met karting en met de uh, autosport. En, uh, en mocht hij mocht een van de buggy ik, testen die daar in Rwanda gebouwd is. En een uh, gasbuim buggy uh, of zo. Ja, dat dat vindt hij allemaal fantastisch. En ik vind dat direct een straf hoor. Hoe gaaf? Maar en dan s'avonds uh, je beker ophalen? En dan s'avonds je beker ophalen. En, uh, en ik ben, die zat hem aan de grootste muil. Kijk, we hebben hem straf gegeven. Ik denk, nou joh, uh, ik denk dat er wel heel veel woorden zijn gevallen. Na, na, na al die uitspraken. Maar als dit de straf is. Nou, ik zou als kon weer een partij gaan vloeken volgend jaar over die radio. Ja, oh <lacht> ja, ja. Laat mij maar. Laat mij maar komen. Het is helemaal geweldig. Ja, nou, zeker. Ze moesten, ze moesten natuurlijk wat. Ze zijn natuurlijk uiteindelijk wel een beetje. ...teruggefloten door de rijder zelf, maar ook een beetje, denk het wel, door de publieke opinie. Nou, dan zeg je, dit was een taakstrapje, ik vind het prima, klaar. Jongens, uh, afgehandeld, next. En, uh, en Max heeft volgens mij ontzettend naar nou, zijn zin gehad. Zeker, eh, zeker. Eh, dus uh, ik denk dat hij nog steeds, uh, ik, ik weet niet of hij nou de kinderkamer schildert, dus ik heb geen idee. Nou ja, dus werk aan de winkel voor hem. Ja, rendel. Ja, Randall, ben jij klaar voor uh, de kerst? Uh, nou, ik heb thuis een kerstboom staan. Oh wauw. Dus, uh, en mijn huis, ik, ik ben natuurlijk uh, dit jaar getrouwd, mijn huis is ook voor Sonja noem ik het dat. Dus een dus, vrouw die is heel erg gek van kerst, dus ik zie allemaal dingen slingers opgehangen, want ik denk, oké, okay, uh, je bent erbij getrouwd, dat dieuw uh, is het. Uh, heel simpel. Uh, oh. Nee, uh, ik, ik, heb, ik heb een uh, huis vol, kerst, zullen we maar zeggen. Heb je ook dus een, klaar voor. een foute kersttrui uh, voor uh, tijdens het uh, diner? Nee, ik, moet, ik, wil, ik wil even een winkel hebben waar ik een hele gekke kersttrui ga krijgen. Want dan gaan we ook mijn vrienden uit eten. Dat iedereen denkt, oh, los en is weer binnen. Dus ik moet zo'n trui hebben. Ja. Ik heb geen idee waar ik die kan krijgen. Dus misschien kan er nog een, een van de luisteraars eentje breien voor me. Ik heb geen ja. idee. Hey, ik je, ik, zo hard. Ik, schiet me in één keer te binnen. Want je hebt van die truien die licht geven. Met heel veel lampjes erop. Ja, maar is... van de week waren die twee auto's. Ik weet niet of jij dat nog op de tv hebt gezien. Hebt gezien onder meer bij Hart van Nederland. Wat ja. Die twee auto's, die hadden ze helemaal volgehangen met uh, lampjes. En uh, daar rezen we mee, zeg maar. En dat vond uh, meneer de politie geen niet zo uh, geweldig. Dus dat was één uh, licht, uh, lichtboom uh, die uh, langs uh, reed op de weg. Er waren twee auto's die zo versierd waren. En weet je wat nou het leuke is? Ook voor de mensen hier in Zandvoort... Een van die twee auto's, die, die reed van de week gewoon bij mij over de Van <laughs> Dus rijd je nog wel toch? Ik denk, ja, die agent die zei, mag je niet doen, maar ik vind het wel leuk. Ja, maar heel simpel. Je moet ook in deze tijd, moet je ook af en toe een beetje stoute dingetjes kunnen doen, toch? Maar, uh, Zeker. Dat vind ik jou ja, rondom de kerst, rondom auto Nieuw. Dat deden we vroeger ook, dat deed je ook stoute dingetjes. Moet gewoon kunnen. En dit is vind ik, eigenlijk nog een beetje ludiek. Ja, hij is gevaarlijk. Hij, hij valt in ieder geval op. Dus uh, ja, als je daar tegenaan rijdt, ben je wel echt blind, zullen we maar zeggen. Nee, ja, ja, hij leidt <laughs> ja. leid het andere verkeerd te veel af, zeggen ze dan. Ah, Jan, hè? jongens, jongens, jongens. Ze hebben altijd wel een excuus. Hou op. Nou ja, Haal maar goed. Hij rijdt lekker hier in Zandvoort ook uh, rond. Ja. Dus. Dus, uh, misschien, misschien, misschien onderweg naar het circuit, dacht ik al. Uh. Ja, kijk, voor mij duizend punten, zo man. Zeker ja, weten. Nou, ik uh, ga jou volgende week weer spreken. Ja, dan gaan we eens kijken, want dan gaan we kijken wat er allemaal nog uh, in oud gebeurt. En of er nog uh, rijderswisselingen gaan komen. We wachten gewoon af, hè? Houd, hou jij de boel in de gaten voor ik ons? Ik hou en de en boel dan, in de gaten en ik word anders wel door mijn klanten bijgepraat. En die weten vaak de dingen eerder dan ik. Dat weet, dus dat is helemaal goed. Want ja, dat social media, dat is wel wat, jongens, er komt zoveel tevoorschijn. Zeker. Zeker, hè? Nou ja, ik hoor het volgende wel. week van je, Rendel Hele fijne zaterdagavond en tot volgende ja, week, hè? Ja, absoluut. Oké, okay. hoi. Hoi, hoi. Dat was daar in uh, Beverwijk. Volgende week spreken we uiteraard weer zo rond en bij kwart over vier. Wij gaan draaien een uh, kerstplaat van Yves Berensen. Het jaar van Yves Berense was dit uh, zeker 2024. En dit is een uh, alweer iets oudere kerstplaat uh, van According hem. to the radio, warmer weather's on the way.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 It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long, 2024 was zeker het jaar van onze eigen Yves Berensen. En die hoorde met de It's Gonna Be a Gold, gold Christmas. Ja, en uh, we gaan eens even luisteren hoe het er op de ijsbaan op dit moment is. Aan de telefoon hebben we Leo Missbeek. Goedemiddag, Leo. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe is het daar op de ijsbaan? Want we zitten vlak voor de opening, natuurlijk. Dus we denken, we gaan jou even als uh, ijsmeester opbellen. Dat mag. Zeker. Ja, we zijn, we zijn er, we staan er helemaal klaar voor, jongen. Het is wel een jammer dat het een beetje regent, maar voor de rest, we uh, zijn er klaar voor. Ja, want, uh, ik zag dat ook die uh, regen. Ik denk, wat komt dat nou ineens vandaan? Dat kunnen we niet gebruiken. Uit de lucht. Dat is de goede, waarschijnlijk wel. Zeker weten. Maar uh, ja, dan kan je een beetje sneeuw hebben, toch? Dan die, uh, die ja. vieze regen. Ja, dat zou idealisch zijn natuurlijk, hè. een beetje sneeuwbui, maar ja. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Zeker. Hey, ja, vanmorgen hoorde we trouwens ook al bij Goedemorgen Zandvoort. En ja, toen zei je ook dat, uh, dat je flink doorgewerkt had de afgelopen dagen. Was, uh, ja, voordat die ijsvloer er ligt, dan komt er wel het een en ander bij kijken hè? Ja, ja. ze ja, morgen om half of 6, dan, dan zijn we op het plein aanwezig. En dan uh, beginnen we met uh, voorbereidingen en uitzetten en bouwen. En dan gaat de vloer erin ja de baas is de basis waar alles op staat. Zeker. En, uh, ja, en vrijdagavond om tien uh, uur, half elf uh, zijn we dan uh, zover dat we de zaterdag kunnen gaan inleiden om, uh, om het af te gaan bouwen. Ja, wanneer uh, ga je beginnen met het uh, maken van de ijsvloer dan? Wij, uh, we hebben dus woensdag de voorbereiding, we hebben donderdag uh, komt de techniek, de ijsvloer. Die wordt helemaal voorbereid. En dan gaan we woensdag, einde van de. de, de, de donderdag, einde van de dag. Gaat de eerste laag water erin? En dan hebben we de eerste uh, ijs, wordt straks gemaakt. En uh, vrijdag dan uh, komt het, de rest van het gedeelte, de ijs gaat erin. En dan uh, bereiden we voor. dan komen er wat letters zijn erin. Letlicht is er helemaal in gemaakt. En de uh, schijven worden dan aangebracht. Het ziet... Ja, zo, zo bouwen we dat erop allemaal. Ja, nee, ik was er vanmorgen nog even bij jullie... Uh, ...en het ziet er zo onwijs gaaf uit. Ja. Echt. Het ja. is net een uh, stroomtent, maar dan op uh, de winter. Ja, en het wordt ieder jaar weer mooier. En uh, ja, dan nou horen we vanmorgen ja. ook over de ijsvloer. Die is uh, zelfs iets groter hè, dan vorig verleden jaar. Ja, ja. We, hebben, uh, we hebben een keuring gedeeld hebben iets kunnen uitbreiden. Het terras hebben we iets kleiner kunnen maken. Uh, 15 vierkante meter meer ijs. Dus nou ja, dat is ook wel leuk om, te, uh, om dat erbij te winnen. Ja, en dat zie je toch? Ja. Dat zie je Kom, echt, uh, zie je echt aan, de, aan de ijsbaan, aan de ijsvloer, uh, zeg maar. Ja. ja, ja. Nou, mooi, uh, Leo. Dat is en leuk. Uh, zo dadelijk uh, gaat de opening uh, plaatsvinden tussen vijf en zeven. Volgens mij zo ja. rond een uurtje of zes, hè? Met uh, David Molenburg, ja, neem ik aan. Ja, klopt, klopt. De burgemeester is al de uh, ijsbaan open, uh, eventjes voor zes uur ongeveer. En dan, uh, dan gaan we er uh, een mooi feest van maken, drie weken lang. Zeker, en uh, ja, dat, uh, de, de opening is dan voor uh, genodigden of kan iedereen uh, loskomen? Nee, is uh, besloten voor genodigden. We hebben natuurlijk een heleboel sponsors om dit uh, te realiseren. Die zonder die sponsors gaat het echt niet lukken. En die hebben we dan ook uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Zodat we uh, ja, het op een goede manier kunnen. Uh, Starten. Zeker, met, en, een, met, een een met een hapje en een drankje, Met een hapje en een drankje, ja, zeker. Mooi, man. Dus, nee, goed om te horen. En dan vanavond vanaf 7 uur, dan gaat iedereen het ijs op, hè? Ja, ja op 7 uur gaat het ijs maar open. Dan mogen de kinderen, die mogen er gratis twee uur schaatsen tot 9 uur. En dan vanaf morgen gaan we ...moeten ze er echt wel voor gaan betalen. Ja, dat is wel, ja, wel weer maar, maar. Ja, ja, ja. Want uh, wat kost het uh, dit jaar... ...als je een, uh, na een paar uurtjes uh, wilt schaatsen? Nou, je, mag een, je krijgt een, band, een bandje voor een dag... ...en dan betaal je 7 euro voor. Dus inclusief schaatsen. als je die niet hebt. Je mag ook met je eigen schaatsen komen. En dan krijg je, je de, korting uh, of ook uh, 7 euro? Nee, dat plaats gewoon 7 euro. Oké. Okay. En je kunt een 10-witte kaart kopen... ...dan uh, spaar je één kaartje uit. Dus dan betaal je maar 9 kaartjes... En we hebben ook nog een, uh, een gouden band, daar koop je voor. 100 euro. 100 euro koop je een, uh, een gouden bandje, dan mag je drie weken lang onbeperkt schaatsen. Zo, hey, gaaf. Dus. Ja, nou, dan zou ik het wel weten. Als ik kind was er nog, uh, Leo, dan uh, ging ik voor goud hoor. Heb je gespaard? Op, uh, ja. op, ijsbaanz op ijsbaanzandvoort.nl is alle informatie te vinden, en te krijgen, de openingstijden, alles staat erop. Precies en dan uh, gewoon even een extra krant lopen en dan uh, voor het gouden bandje gaan. Ja, ja dat, kan je, dat kan je. Dat kan je ook voor kiezen. Ja, ja, ja toch? Niet dan? Ja. Toch, hey, ja, ja, ja. De, de ijsvloer, uh, die ligt er uh, weer uh, mooi uh, bij uh, Leo. Ja. En dat is anders ja, dan uh, andere jaren met uh, de aggregaat of zo. Of wat is daarmee uh, anders? Nou, voorheen hadden ja, we ook een aggregaat aan. Sinds vorig jaar hebben we een vaste aansluiting. Dus we hebben een vaste stromaakluiting, dus het aggregaat hebben we niet meer staan. We zijn natuurlijk veel duurzamer bezig inmiddels, uh, we hebben ook geen weggegooid bekers meer. We, uh, we wassen onze bekers af. Uh, we proberen te recyclen, ja, er uh, mag niet meer gerookt worden op het terras. Ja, zo zijn we heel duurzaam bezig met onze ijsbaan. Nou zeker, en dat is uh, goed om uh, te horen toch? Ja, zeker Ja, en uh, zeker. hoe doe je dat dan met uh, die, die uh, bekers? Uh, van, uh, de, die moeten de mensen terugbrengen? Zit daar statiegeld op of zo? Of, um... Nee, nee, nee, nee. We nee. rekenen geen statiegeld. We gaan er vanuit dat de mensen gewoon hun bekers hier achterlaten. Die worden, uh, die worden afgewassen en die worden weer uh, gebruikt. Nou, hele goede zaak. We hebben een speciale kleine container aangeschaft... waarin we voorraad hebben en een wasmachientje hebben staan. En alles wordt... Uh, goed. Ja, uh, precies... Uh, Duurzaam hergebruikt. Ik las op uh, ijsbaanzandvoort.nl uh, uh, dat je onder meer het uh, kabouter uh, schaatsen hebt. Ja. En wat, uh, wat houdt dat in? Nou, dat is voor de kleinste onder ons. Tot vijf jaar. Tot en met vijf jaar. Dan, uh, die mogen dan op het ijs uh, schaatsen, uh, spelen. Ouders, opa en oma's, die mogen meelopen op het ijs. Die hoeven geen schaatsen. aan. Er wordt dan ook niet echt wild geschaat op het ijs. Er mag gewoon een beetje gekrabbeld worden en leuk gespeeld worden. Kindjes kunnen voelen wat het ijs is. En, uh, en vanaf zes jaar is het gewoon met schaatsen. En dan mag er niet op het ijs gelopen worden. Nee, zeker niet. Dat is, dat is het verschil. Ja, nou ja, in ieder geval mooi dat, uh, dat er ook weer is voor de allerkleinsten die mogelijkheid om uh, toch uh, mee, te, mee te doen op de ijsbaan. Ja, ja. En uh, ja, ja, ja, dat, dat geeft een beetje rust, hè, Dat ze... Dat, uh, niet uh, omvergeschaafd worden door die grote jongens. Ja, maar dan nou gaan we ook wel grote jongens uh, zien op uh, de ijsbaan met uh, onder meer uh, fluitketelcurling. Ja, ja, ja, ja, dat is een evenement op zich, Drie ja. avonden. Nou ja, dat is ja. heel klein uh, begonnen natuurlijk en uh, ja, ja. steeds groter geworden, want weet jij hoeveel teams er uh, dit jaar meedoen? Ik geloof dat er 45 teams <laughs> Zo hebben ingeschreven mee. om... Uh, om drie avonden te kunnen, kunnen girlen. Dus, uh... Dat wordt een uh, flinke massa die daar uh, op het ijs uh, komt. <lacht> ja, ja, dat is, dat is, dat is een uh, feest op zich. Ja, op zich. zeker. Ja, ja, en uh, nou, ja. Ja, allemaal op uh, ijsbaarsanvoort.nl na te lezen, Leo. Neem ik aan. Sorry? Nee, dat uh, allemaal op ijsbaarsanvoort, wanneer het is... en welke activiteit ja, en dergelijke. Ja, nou, ja. ja, dat verschilt een beetje inderdaad... Uh... We gaan hier een beetje de muziek hoog zetten. Oh, vandaar. vandaar. Hey, en uh, jullie hebben ook nog een uh, Facebook pagina. Ook daar kunnen de mensen de informatie op vinden. Ja, ja dus op verschillende plekken kun je allerlei informatie vinden. Over de IJsbaan of uh, inderdaad op Facebook. Maar ook eigenlijk op de, op de website kun je aan de meeste informatie, ja, actuele informatie vinden. Mooi. Hey, al die vrijwilligers hebben de afgelopen dagen keihard uh, gewerkt. En uh, ik neem aan dat je nog wel even wat uh, op de radio wil zeggen tegen al die uh, vrijwilligers die uh, ja, zich weer uitgesloten nee, hebben. Zeker weten, we hebben een ploeg bouwers, opbouwers, en dat zijn natuurlijk ook weer de, uiteindelijk de afbrekers, maar de, eerst al die opbouwers. En die hebben echt heel hard gewerkt en daar hebben we diepe, diepe respect voor dat ze drie dagen zich zo belangeloos hebben ingezet om... Dit te realiseren voor onze jeugd van Zandvoort. Zeker. En dan ijsmeester Leo Miesbeek, Want hoeveel jaar doe jij dit al, uh, Leo? Wij doen dit voor de dertiende keer. Dertiende keer ben je er ook is de, 15 13 keer bij. Jaar, hè? Ja, 13 keer ben je er ook bij. Jij ja, hadden alleen corona niet, hè? Dat het toen ja, uh, was. We hebben twee jaar niet gedaan met corona, maar we hebben het gewoon uh, 15 jaar, uh, dit is 15e jaar eigenlijk. Ja. Dat we, dit al, dat we dit al doen, dus uh, ja, de dertiende keer, dus uh, nee, het is uh, fantastisch man. Oh, Oké, okay. en zometeen dus de opening, daarna voor iedereen uh, vanaf uh, 7 uur, lekker vrij ja. uh, schaatsen in het uh, centrum. En dan morgen gaan jullie ook weer open en dat is in de middag of zoiets? Ja, vanaf 12 11 uur, 12 uur, dan uh, hebben we eerst een kaboutruurtje. En daarna hebben we de opening. Uh, dan gaat de ijs open tot 9 uur s avonds. Kijk, Vanaf 12 uur. En in de week, aankomende week, is het nog een beetje beperkt. Omdat de scholen nog open zijn. Maar daarna gaan we gewoon uh, vanaf morgens 10 uur open. Dus. Gaat heel leuk worden. Want uh, ja, je hebt ook al onder meer. Ik had uh, Jolande Versteeg al uh, ingebeld. Ook uh, over de Christmas uh, Carols. Die ze volgende week zaterdag in het dorp gaan uh, zingen. Maar je hebt ook ja. nog de sprookjeswandeling. Dus ja. volgende week zaterdag wordt helemaal. Ja, oh, uh, dat, ja. Een geweldige, ja. idyllische dag in het centrum. Ja, dat gaat helemaal mooi worden. Gaat helemaal goed. Nou, we hebben aan het einde van onze rit van de, van de, van de ijsbaan, dan hebben we ook nog de Disco van IJs de... Ja, mega met die uh, vrachtwagen van, uh, van de Veld. Van, van de Veld. En dan uh, ja, dat is ook een, een happening. Nou ja, alles bij elkaar, één grote happening. Een grote happening, een grote happening en uh, doe lekker mee uh, met z'n allen. Gaan we doen. Zeker. Leo, dankjewel voor je tijd en heel veel plezier uh, zometeen. En geniet ja. ervan hè, de komende uh, drie weken. We gaan elkaar zeker nog wel zien. Hartstikke zeker, dankjewel hè. Oké, hoi. Hoi, doei. Yo, VIP. Let's kick it! If something grabs a hold of me tightly Flow like a harpoon daily and nightly Will it ever stop? Yo, I don't know Turn off the lights, huh, and I'll glow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 It's all pumping. Yeah. Quick to the point, to the point, no faking. Yeah. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, you're not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hot hat With a souped-up tempo I'm on a roll, it's time to go solo rolling in my 5.0 With the rack top down so my hair can't blow The girlie's on standby, waving just to say hi Did, Did you, you stop? stop? No, I just drove by I kept on pursuing to the next stop I bust a left and I'm heading to the next stop The block was dead, yo, so I continue to A1A, Beachfront Avenue the Girls were hot, wearing less than bikinis Rock Rockmen lovers, driving like bikinis Jealous, cause I'm out getting mine Shade with the cage in my with the nine ready for the chumps on the wall the chumps acting ill cause they're full of egg ball gunshots ranged out like a bell i grabbed my nine all i heard was shells falling on the concrete real fast jumped in my car slammed on the gas bumper to bumper the avenue's packed i'm trying to get away before the jackers jack police on the scene you know what i mean they pass me up confronted all the dope fiends if there was a problem yo i'll solve it check out the hook while my dj revolves it ice nice. Like a ninja, cut like a razor blade so fast Other DJs said damn, crime was a drug I'd sell it by the gram Keep my composure when it's time to get loose Magnetized by the mic when I kick my juice If there was a problem, yo, I'll solve it Check out the hook while my DJ revolves in ice Zojuist so yes, in de uitzending uh, ijsmeester Leo Miesbeek. Gaat weer leuk worden hoor. Drie weken de ijsbaan hè, in het centrum van Zandvoort. We hebben die zin in en uh, met de donkere weer lekker verlicht. En een uh, mooie gladde baan. Uh, dat gaat weer een feestje worden vanaf vanavond 7 uur. Iedereen van harte welkom om uh, daarop uh, te schaatsen. Vanille IJs en IJs IJs Baby speciaal voor alle vrijwilligers van de ijsbaan gedraaid. En hier is... Uh, Sinter, dat bedoel ik. Tell me if he really cares net aan. Goed met Senta, Tell Me, Ariana, Grande hoor je. Ja, nog een paar minuten. Zandvoort op zaterdag en dan inderdaad een non-stop van de Entertainment for You. Wat Fred van Harte en Ik hoop dat je snel weer herstelt. Want volgende week moeten we aan de bak, hè. Dus uh, wel weer beter zijn uh, volgende week. Wat er gaat gebeuren volgende week dat hoor je zo dadelijk. Een sortiment van cliffhanger na deze plaat van uh, Murray Heads. Enough. Time flies, doesn't seem a minute Since the derilion spa had the chess bars in it All change, don't you know that when you play at this level There's no ordinary venue It's Iceland, or the Philippines, or Hastings Above the waistline sunshine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 Ik wil zeggen dat dit, dat, dat dit een uh, rob plaatje is. Geen rotsplaatje, maar een rob plaatje Je hoort, uh, Head en uh, One Night in uh, Bangkok. Tot zover weer deze show van uh, Zandvoort op zaterdag. Ik heb hem uh, dit keer uh, alleen gedaan. Nou ja, alleen. Wie hadden we allemaal te gast uh, in deze uitzending? Nou, burgemeester uh, David Molenburg. We spraken met uh, Leo Miesbeek, juist uh, de ijsmeester van uh, de ijsbaan. Die zometeen om 7 uur uh, open gaat. en om 6 uur officieel geopend wordt. Dan hadden we Jolande Verstegen. Zij is volgende week met uh, Christmas Carols in het uh, centrum. En dan uh, gaat ze weer mooie uh, kerstplaten met uh, het uh, koor zingen. en dat allemaal voor het goede doel: de spelvijver om uh, cadeaus uh, te verzorgen voor uh, kinderen. die dat normaal gesproken niet uh, kunnen krijgen vanwege uh, kansarme kinderen. Hè? Hebben we het dan over? En uh, we hadden Randall Lawson uh, voor uh, de pit-report uh, uh, in uh, de uitzending. En we hadden ook nog de trainer van SV Zandvoort uh, in de uitzending. Want uh, we hebben de winterstop, 8 januari gaat het uh, weer uh, beginnen. En uh, ja, voor, uh, voor de winterstop ging het niet echt best. Maar we hebben wel uh, positieve uh, reacties uh, gehad van de trainer... van uh, Raymond uh, Hulsker, want... Uh, ja, hij uh, ziet uh, toch wel uh, lichtpuntjes. Omdat ook uh, met name een aantal uh, geblesseerde spelers uh, weer beschikbaar gaan komen. Volgende week dan is er een speciale editie uh, tussen 2 en 7 uur. Dan heet we geen Zandvoort op zaterdag. Maar Zandvoort voor jou. Samen met uh, Fred Heij van uh, Entertainment for En dat uh, doe ik samen met Richard Buitenhek. We hebben Devin Donner van, uh, die uh, meepresenteert en uh, zingt. En dan ga ik even de agenda erbij pakken... wie we allemaal uh, nog meer uh, onder andere in uh, de uitzending hebben. Want het is een heel lijst uh, artiesten. Onder meer uh, Johan Kettenburg uh, die we gaan uh, bellen. We hebben Josh Martens uh, die uh, in de uitzending komt. Peter Manier en uh, Emile, ook de, hij uh, komt langs. Misschien Johan trouwens ook. En we proberen te bellen met uh, Walter Kroes of uh, Frans Bauer. Je gaat het allemaal horen volgende week bij Standfoort voor jou tussen 2 en 7 uur. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Volgende week dus uh, de speciale uitzending. En ik ga eruit, uh, jawel Fred, daar is hij weer met uh, de Engelbewaren van uh, Marco Schuidmaker. Ik zeg tot volgende week en een hele fijne zaterdagavond. Dag!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 Waar zit een haan in je kraakt. Ik, ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je vraagt. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je bent. Ik kan het weten.